10 uur. Dit is Radio 1. Met Sven Kokkelman. Zometeen praat ik door met Kees Boonman, Mart Smeets... Koos Postema en Henk Spaan over 2013 in de allerlaatste. Goedemorgen Nederland. Eerst nu het NOS Journaal van 10 uur. Hier is Jan van der Putten. Geweld tegen hulpverleners moet zwaarder worden bestraft... vindt Korpschef Bouwman van de Nationale Politie. Volgens hem wil de maatschappij dat... en heeft het OM de strafeisen verzwaard. We hebben een uh, beleid geformuleerd...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 De Apple Store in Haarlem is vanochtend doelwit geweest van een rampkraak. De glazen voorpui werd eruit gereden met een auto. Ooggetuigen hoorden vanochtend vroeg een harde knal, vertelt de politie. Zij zagen vervolgens dat er meerdere mensen bezig waren bij de Apple Store daar. Er stond een auto daar voor de deur. Die bleek met achterkant tegen de glazen pui aangereden te zijn. Waardoor die meerdere mensen dus ook naar binnen konden. Die zijn daar heel kort binnen geweest. En er vervolgens waarschijnlijk op twee scooters vandoor gegaan. De politie is op zoek naar meer getuigen.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 Dierenbeschermers zeggen dat de paarden gevaar lopen in het verkeer, dat ze te veel uitlaatgas inademen en te weinig het weiland zien. Toekomstige burgemeester de Blasio van New York is het daarmee eens. Dit kan niet meer in 2014, zegt hij. Dan is weer nog bewolkt. Alleen in Limburg wat zon en vanmiddag van het westen uit regen en meer wind. Het wordt 6 tot 8 graden. Rond middernacht op veel plaatsen regen. Morgen overdag droog en af en toe zon en het wordt een graad of 7.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 We zijn terug bij Goedemorgen Nederland met aan tafel Koos Postema... Marts Smeets, Kees Boonman en we hebben zometeen contact met Henk Spaan... ...met de ochtendhumoristen en onze politieke analist... ...hoewel die een beetje geleend is van de tros, een beetje veel eigenlijk... ...maar desalniettemin was hij heel erg graag van harte te gast hier. Blikken we terug op 2013. Het is vier over tien, het laatste, allerlaatste half uurtje is dit van Caro Goedemorgen Nederland. Mart, we zaten net te praten over de Olympische Winterspelen. Jij gaat daar niet naartoe nee. en, dat, en je eerste spelen sinds München 72. Waar je, mm. meen ik, uit mijn hoofd met een perskaart van Joop van Zijl toen bij die aanslag. Toen kon je gewoon doorlopen, ja. ja. Ik was ja, Joop van Zijl, ja, dat is waar. En 72 was ook Sapporo. Dat was de eerste keer dat ik voor de NOS werkte. En toen was ik de, de, de nieuwsbrenger. Henk Tallingen presenteerde dat programma. Dat was s'nachts. En de broer van Joop van Zijl, Hans van Zijl, met zo'n looprekje moest uh, vaak uh, die nachten moest hij ervaren dat zijn looprekje hoog in de studio hing. Dat was uh, die tijd dus. Juist, ja. ja. Uh, en, uh, maar goed, dit zijn dus je eerste winterspelen... Uh, die ik mis. Die je mist. Ja. En uh, nu ik jullie toch allebei aan tafel heb, Koos en Mart... moet ik altijd terugdenken aan 1988, Calgary. Ik heb ook zo'n trui aangedaan. Ja, jij wel, Ja, <lacht> ja. Ja, het is van de tuin het is ja, van de ja, even vertel. om uh, vijf over tien. Dat kom maar. Ja, graag. De eindredacteur van dat programma was... Het was het programma dat uh, Season en ik dan zouden presenteren. Ja. voor oh, de ochtendshows, shows, hè? Huh? De ochtendshows. Ja. En uh, Mart was daar... En een van de allereerste uitzendingen kwam hij met de loting voor de 500 meter. Hij weet zelf dat dat niet de leukste uitzending is van al die uitzendingen. Komen. Dat is het mannetje die, het mannetje dat. Jan Ike ja, die, zag, die won zilver. Notabene, een verrassing. Heel goedkoop. En hij staat dat te doen. Op dat moment zegt in mijn oor: De heer As van buiten buitengewoon hoogleraar journalistiek op dit moment, zegt in mijn oor: Vraag bij welk leger de zeils Mart die trui gehaald heeft. Ik denk, ja, Mart was zeer ernstig bezig. Hij zei, dit was het tot morgen. Maar ik zei: wacht even, Mart. Die trui, bij welk regen de cel ze die gehaald? Ja, hij keek wat beduust. <lacht> Zo heeft hij nog gekeken toen hij twaalf was... en zijn moeder hem binnenriep voor het warm eten, weet je wel. Ik ben net buiten. En nou onder binnen. Zo keek hij. De volgende dag, Mart terug, met de verrassende Jan Ikema... die had inderdaad zilver gewonnen, fantastisch goed. En dat werd allemaal heel goed uh, speetsachtig verteld. En op een gegeven moment dacht ik, uh, ja, het is, ik wou al zeggen, nou, tot, tot morgen of zoiets. En uh, toen zei hij: een ogenblikje. De Canadese cameraman zoomt langzaam uit. Naast Mart staat een legende <lacht> de Cels, mevrouw. Maar dan ook helemaal in het traditionele pak. <lacht> Hoed met linten en al. Ja. Die kijkt in de camera en zegt: Goedenavond, ik ben uh, Neeltje Verwer daar. Mijn ouders zijn geëmigreerd naar Canada. Ik werk hier bij het leger. En ik ben de vrouw die de truien voor Mark breidt. En er staat dat secret naast. Waar had je die van een hele grote man? Naast. Nee, joh, we Kijnen hebben, liggen we, we hebben in de loop der jaren <laughs> zoveel gelachen met ja. dat voor dit soort dingen. Ja. En dat maakte het vak ook zo leuk. Ja. En dan moet ik zeggen. Van Liemd, inderdaad. Oh, ja, hij is nu prachtig historisch bezig na zijn pensionering. Maar hij, hij, had invallen, hij had die invallen, hè? Hij had die invallen. Ja, ja, Geweldig. Dat waren trouwens ook de spelen dat wij het grote publiek... Op, uh, opeens kennis maakten met curling en met rodelen voor duo's. Ja, ja. ja. Dat heette nu de Onno Hoeske. Ja, ja. ja, die twee opeens opeenslee. Ja, ja, ja, ja. Waarop Thijs Liebrecht, zo'n gast in de studio was... die keek daarnaar, zag het kennelijk voor het eerst en zei... Dan ga je toch eens ook de een zak aardappelen voor op die sleelen hebben. Er werd hoeveel gelachen. Overigens werd er toen veel meer buiten de lijntjes gekleurd... zoals dat dan tegenwoordig heet dan nu. Tegenwoordig zit alles veel meer in een keurslijf. Of zie ik dat verkeerd? Nou, ik denk dat wij geen zin hadden in de lijntjes. Kijk, de lijntjes waren toch van de sportjournalisten daar ter plekke. Of het nou Los Angeles was met de atletiek of het zwemmen of wat dan ook. Maar Siese en ik konden tussendoor toch wat, wat anders doen. En maar wacht even, we hebben het nu wel over Harmer Siese en Koos Postema. Ja. Dat waren natuurlijk wel mensen die sowieso wisten hoe het vak in elkaar zat. Ja. Maar die ook een persoonlijkheid toen in de jaren 80 uitstraalden. En dat van sport hielden. Ja, en jullie hielden van sport en het werd leuk en wij snapten dat. Ja. En wij, nou Koos en ik, we hebben, in 84 hebben wij een programma gemaakt hier in Hilversum. Nou, dat is, dat, dat kan nu nog. Dat waren dat, de eerste dat, ontbijtshows. Dat trouwens. waren de ontbijtshows waar ja. Nederland massaal naar ging kijken. Ja. Omdat we zo gelachen hebben, Kooster. Ja, ja, ja, ja, wij konden toch... Kijk, het, het, het kan je nog van, herinneren springen dat, springen dat André van Duin binnenkwam? Ja. ja dat ja. Ze, ze hebben jou weggedragen. <laughs> ze hebben jou weggedragen. In een pyjama, ja. ja. ja. Het begon met een cameraman Die zei in de vet. Stond Als ik stuur, moeten jullie iets ja. zeggen. Ja. Ja. Ja. Ja. Maar, maar dit is te veel oude doos. nu. Ja. Ja. We zitten nu, we moeten over 230 praten. Ja. Ik geef het woord aan professor... Dank Bootbank. <laughs> maar voordat we dat gaan doen... nog even naar een andere of het humorist... die u veelvuldig hoorde en die ook zeer geliefd was... bij, uh, bij u thuis, dames en heren. En dat is Henk Spaan. En Henk is op dit moment in Frankrijk... op een markt waar hij boodschappen moet doen met zijn vrouw. Heb ik begrepen. Henk, goeiemorgen. Ja, goedemorgen. Wat heb je gekocht? Een truffel. Eén truffel? Eén truffel, ja. <laughs> was hij duur, Henk, of niet? Hij was uh, 80 euro. Oeh. En wat ga je ermee doen? Uh, de eieren liggen er al omheen. Dat uh, is. <lacht> Goed. Ja, dat wordt een truffelomelet, zoals we dat noemen. Juist. Um, en jij um, bent uh, uh, nou, eigenlijk vanaf het allereerste begin bij dit programma als ochtendhumorist uh, betrokken geweest. Um, met een uh, vrij vinnige toon vaak. Uh, waar mensen zich soms over opwonden en vaak om moesten lachen. Wat is 2013 voor jou in één zin? Ja, dat is een rampjaar, want we moeten stoppen met die ochtendhumeuren. Ja, Het is echt een rampjaar. Maar niet. Ik kijk daar elke dinsdag naar uit dat ik het kon gaan schrijven, of woensdag bedoel ik. En dan, ja, dat was gewoon het hoogtepunt van de week. Ik zal mijn collega's aan de andere kant, die morgen met een nieuw programma de ochtend gaan beginnen, nog eens lief aankijken. Misschien willen ze het nog heroverwegen. Voor <hijen> een koopje krijgen ze drie van die humoristen. Ja, want jullie vonden ja. alle drie hartstikke leuk om en te doen, hè? Het is zo leuk, is ja. het? Ja. ja. ja. ja. Ik uh, had jullie gevraagd, uh, net in het eerste half uur... of jullie iets hadden voorbereid. Dat was niet het geval. Henk heeft dat wel gedaan. Laten we dan ja. nog één keer die pingel horen. Uh, die hoort bij dat ochtendhumeur. En dan heb je uh, even de tijd om het laatste, allerlaatste ochtendhumeur... in ieder geval in dit programma te gaan doen, Henk. Okay. Het ochtendhumeur. Hier is Henk Spaan. De stad is er niet voor ouderen, stond laatst in de NRC. Ouderen konden zich beter terugtrekken in rustige dorpen rond de stad. Als ze naar een museum wilden of naar het concertgebouw... was er prima openbaar vervoer waarvan ze met korting gebruik konden maken. Senioren hadden de stad niet meer nodig en de stad hen niet. Het artikel was geschreven door Gerard Marlet, een econoom. Zo serieus hoeven we Marlet dus niet te nemen... De economie is een vermeende wetenschap waarbinnen de een dit betoogt en de andere precies het tegenovergestelde. En allebei zijn ze professor. Wat betreft Marlet wil ik hier het begrip ageism introduceren. Een ageist is een leeftijdsnazi. Gerard Marlet is een leeftijdsnazi. Ouderen mogen niet meer meedoen in de stad. Waarom niet? Omdat wij wachten voor een rood stoplicht? Omdat we niet in de gracht pissen? Omdat we niet dood willen worden gevonden op een bierfiets. Omdat we geen slachtoffers maken met scooters en bakfietsen. Omdat we wel eens pardon zeggen. De eerste maatregel die ik uitvaardig als ik eenmaal aan de macht ben, is een spreekverbod voor economen. Eerst de crisis oplossen, sukkels, dan pardon zeggen en dan zien we wel weer. <lacht> Dankjewel Hek. Dat valt een goede aarde hier aan tafel, kan ik wel zeggen. Tot jullie. Oké, okay, het gaat je goed. Uh, en ik Yo. wens je een hele goede jaarwisseling. En veel plezier in okay. Frankrijk. En eet smakelijk met die enorme truffel. Ja, dag. Dag. En goed aan je vrouw, die trouwens ook nog vaak onderwerp van gesprek was. Hoe heeft zij dat ervaren trouwens? Eh, uh, ja. Uh, ik uh, las het eerst aan haar voor en uh, soms mocht het niet door. En dan moest ik iets anders verzinnen. <laughs> er zit hier nu één andere heer die ook op zijn borst zit te wijzen. Dat is Mart. Had ik ook, uh, Henk. Had ik ook. Koos ook. Oh, ik, ik had ook een filter. <laughs> Als voorlezen. Ja. Henk, dank je zeer. En dank je wel okay. voor uh, al die ochtendhumeuren de afgelopen jaren. Uh, het was een genoegen. Vrouwelijke ochtend nog. Jij ook. Hoi. Hoi. Dag. Ja. Uh, <laughs> Jullie deden dat ook aan je vrouw voorlezen eerst? Voorlezen, ja. ja? ja. Of het mocht? Nou, mocht, maar uh, ja, zei ze, ja, vind ik wel leuk. Of, uh, nee, ik, ik zou dit niet zeggen. Ik, ik, ik, ik kreeg, kreeg, kreeg, kreeg, kreeg wel eens het rode potlood. Nou ja, ik zou dit niet zeggen, zei ze dan. Wat ja, deed Karin dan, jouw vrouw? Karin zei, dat dat moet je niet doen. Dat is te. Ja, nu, nu, haal je, nu wil je je gelijk wil je wel heel erg binnenhalen. Niet doen, zei ze dan. En vaak luisterde ik daar. Ja, ik luisterde wel. Wanneer niet? Nou, als ik echt vond dat het. Kijk, je, je, in deze rubriek, en dat was het leuke namelijk. Uh, en ik, ik denk dat ik voor allemaal spreek. Mocht je een beetje buiten de lijntjes kleuren, je mocht een beetje uh, prikken. Dat was de bedoeling. Dat was de bedoeling. Toon. Juist. En het is de toon die de muziek maakt, wat ik zo vaak zeg. En als je die toon. Uh, en en uh, wat Henk net deed, ik was het daar zo volledig mee eens. Zo volledig mee eens. Maar dat wordt te weinig gedaan. Ik vond het een prachtige oproep wat hij zei. Ja. Ja? Wij pissen niet in de gracht. Ja, is... Wij zeggen nog pardon. Wij rijden niet door rood. Nou lijkt het er wel, of hier nu reactionaire oude mannen zitten te betogen. Dat, dat er van zal dat de wereld... van ongetwijfeld een deel van de reacties zijn. Ja, zei. maar dat zal dan wel. Maar wacht even. Het zijn wel regels waarop wij in onze samenleving prettig naast elkaar kunnen leven. Ja. Het is een beetje alsof ik balkenende hoor met fatsoen moet je nou, doen. Het heeft okay. niets met balkenende nee, te maken. Nee, een normaal denkend mens. <laughs> ja? Cenk Willink heeft deze gedachte ook. Ja. En waarschijnlijk Rafael van der Vaart ook. Ja. Het is de maatschappij van het moet kunnen. Als basisgedachte. vind ik verschrikkelijk. Moet kunnen. Geeft het nou moet kunnen. Ja. Is dat doorgeslagen naar jullie ja, ideeën? Ja, vind ik absoluut wel. ja. En wie doet daar dan wat aan? Dat moeten niemand. mensen toch zelf Want... doen? Ik zie er niemand wat aan doen. Nee. Moet de maatschappij zelfreinigend zijn in deze ja. situaties? Nou ja, ik noem de Balkenende niet voor niks... want hij is, trouwens Bolkstein heeft het ook gedaan in het verleden... een oproep gedaan voor die normen en waarden... om die weer wat meer te laten terugkeren. Daar, daaruit, Lubbers deed het al. Uh, Lubbers, feite, deed het ook. Lubbers deed het ook. in de richting van de Ja, maar ieder Lubbers. normaal mens doet dat toch? Ja. Maar het is vooralsnog nog niet... Uh, heeft, heeft het niet geleid tot zichtbare verbetering... als ik jullie zo hoor. Klopt. ja. Klopt. Ja, nou ja, goed. Iedereen zoekt de uiterste, uh, de uiterste rand die hij kan bewandelen. in onze maatschappij. Iedereen moet kunnen zeggen wat hij wil. Dat is het uiteindelijke nou, onderlijs. Het fijne van leven in Nederland is dat je kan zeggen wat je wilt. en dat je kan doen wat je wilt. mits je anderen daar niet bij kwetst. En dat kwetsen, dat wordt dus een, een heikel punt. Waar, waar begint dat en waar eindigt het voor de ander? En ik vind. Ik voel me heel erg thuis in Nederland. Ik vind het een heel prima land om te wonen. Ja? Waar dit allemaal kan. Wij kunnen er zelfs over discussiëren. Ja? In Rusland word je meteen in de gevangenis ja. ja. En wees blij dat we hier wonen. Dat dit mogelijk is. Dat je dat kunt bespreken. Dat je het ook mag. Dat je in de gracht mag plassen. Ja? Dat je... Maar dat uh, was je net nog tegen. Nee, maar het moet wel kunnen... Als iemand anders dan maar correctief optreedt en zegt ja. van... moet je nou eens luisteren, doe eens niet zo gek. En als die mensen die nu in die gracht staan te plassen... straks met twee kinderen aan hun hand langs diezelfde gracht lopen... denken ze waarschijnlijk, hé, hey, hier heb ik ooit staan plassen. Wat was ik, idioot. Ja, ik zou de plasser ook een klein duwtje willen geven als ik langs kwam. Hup, de gracht in. De plasser de gracht in. Ja, ja, ja. Ja, dit ding, dat dat doe. Maar, nee, ik kan een gekke gedachte, maar dat is uh, welke? Nee, nee, ik kan het niet uit. We zitten in de ochtend van de laatste dag van dit jaar. <laughs> en, er, er moet toch nog iets nog komen. Nou ja, wij, jullie zitten net als ik geregeld in vliegtuigen. Uh, en als je dan weer in Nederland landt, uh, dan weet je ook wel dat je thuis bent. Kees en ik hebben het er wel eens over gehad. In welke zin bedoel je dat? Uh, nou, dat als je het vliegtuig uitstapt, uh, dat je meteen grote bekken hoort. Mensen die van alles opeisen. Ja, dat, dat is mijn ervaring in ieder ja, geval. Ja, dat is wel zo. Maar ik wil er ook wel een beetje voor baken... zeker op die laatste dag van het jaar... en met een uh, hoopvolle gedachte... voor uh, een fijn komend jaar... dat wij hier niet uh, een laatste uitzending... allemaal ingrediënten... voor treurigheid... Uh, als een soort klagers worden afgeschilderd. Ik denk dat het... Uh, het, uh, het schelden op uh, Twitter al reeds is begonnen na al deze uitspraken... van dat veel mensen tot de uh, huftergeneratie behoren... en dat het echt anders moet. Maar goed, het is uh, toegegeven. Ja. Er hangt een soort uh, losheid in de samenleving. En misschien moet je daarbij ook wel kijken naar, uh, naar het bestuur, naar uh, autoriteiten. Mensen hebben heel weinig vertrouwen meer in het bestel. Ze hebben geen vertrouwen meer in de politiek, want dat is een totaal... Uh, overhoop geschoffeld, uh, steeds wisselend landschap. Mensen hebben geen vertrouwen meer in de rechtspraak. Uh, men is boos als er een uitspraak wordt gedaan door een rechter. Kan het niet hoger? Kan het niet meer? Men heeft geen vertrouwen in het lokaal bestuur. Men heeft uh, geen vertrouwen meer in welke institutie. Dat is natuurlijk wel een heel groot probleem. En daardoor rotzooi je misschien een hele hoop mensen maar uh, wat aan... en doen ze wat ze zelf willen. Ja. Vaak wordt dan verwezen naar Pim Fortuyn... Zeker. En dat is niet, niet, uh, niet toevallig. We zitten natuurlijk, uh, strikt genomen, nog steeds... in zo'n post-Fortuin-tijdperk waarvan... Maar als je de boeken van Fortuin leest... en als je de man wel eens hebt geïnterviewd... jij hebt dat gedaan, Zeker. ik heb dat ook gedaan... was het eigenlijk een enorme fatsoensrakker. Met een enorme grote mond. Zeker. Het beeld uh, van uh, Fortuin... nu, uh, elf jaar geleden, is natuurlijk een beetje... Uh, vertroebeld ook door, uh, door Geert Wilders. Want veel mensen denken dat Geert Wilders net zo iemand is... Als fortuin was. Nou, dat is in het geheel niet waar. Fortuin die, die was links en rechts op sommige momenten tegelijk. Maar hij zei ook heel duidelijk: wat politici op dit moment eigenlijk niet durven meer, dat kan niet dat doe ik niet, want daar hebben we geen geld voor. Dat beleid is beter, dat is pech voor jou. Maar we doen het wel zo. En nu is het toch wel een trend in de politiek. Je zal het ook weer met verkiezingen zien... dat er gouden bergen worden beloofd... dat er naar de mond gepraat wordt... dat dat ook niet meer te vatten is in links of rechts... of in ideologie. Heel veel politici zijn bang voor uh, de uh, moral majority en gaan die moral majority ook naar de mond spreken. En er zijn een aantal die dat heel goed doen. Ik begreep dat ze vooral bang waren voor Pechtold... aan het begin van dit gesprek. Ja, ze zijn ook wel bang voor Pechtold. Misschien zijn ze wel bang voor Pechtold... omdat ze door Pechtold erop gewezen worden... dat dit kabinet een bouwsel is uh, zonder, uh, zonder enige stabiliteit. Dat ze eigenlijk bang zijn door Pechtold steeds ontmaskerd te worden... op. Hun fout, want dit kabinet is ook met economische groei straks misschien... en twee nieuwe banen erbij. Dit kabinet is in de kern natuurlijk een kabinet wat niet klopt. Ja. Nou is Pechtel daarmee de goede gemiddelde? De man met manieren, welbespraakt, erudiet... Uh, zo komt hij naar voren. Nou ja, hij heeft wel ik alles als ik mee. Denk kan soms ook. Uh, heb dat mag. Dat maar moet. hij is ook buitengewoon, uh, buitengewoon uh, slim. En de vraag is natuurlijk ook als uh, partijen zoals die van Pechtold... Uh, steeds in de gaten hebben dat zij een bank op bouwwerk overeind houden... en dat hij zelf niet op het plus zit. Dan komt er een moment dat je denkt... nou ja, jongens, uh, laten we er maar mee kappen. Ik wil ook wel eens daar zitten, want dit wordt niks. Wij we, moeten steeds jullie maar overeind houden. Niet alleen houden. Pechtold natuurlijk. Nee, nee, we dat denken gaat van die twee andere De heer Arie, Arie Slob. Arie Slob om ja, naam ja. te noemen. En Kees van der Staaij. Als zelf. dit kabinet één, via Pia Dijkstra... die ontzettende aardige collega van ons van vroeger... één veranderingetje wil in de leven- en doodwetgeving... dan gaan die twee heren natuurlijk ook eruit. Ja, Stapt die er ook Zeker, uit. Dat, dat is ook inderdaad... Het schijnt kanker. ook beloofd te zijn in al die nachten van overleg... dat ja. daar niet meer over gesproken wordt. Nee. Nee, er wordt steeds hoe gezegd hoe moeilijk over... artsen het ook hebben, hoe moeilijk oudere mensen het ook hebben met de laatste dagen. Daar wordt niet meer over gesproken, want daar is Kees van der Slaai en Arie Slop. Ja, dat geen is duo, ook een. Ik weet niet de het wielrennen, maar daar zijn ze allebei. Een gevoelig onderwerp, is en dat geval. Inderdaad... Ja, er wordt steeds gezegd ook over de immateriële onderwerpen, want zo niet, heet dat dan. Er niet, worden geen niet. afspraken gemaakt. Nee. Toch blijft het raar dat wij in een. In een land leven, hoe prettig ook hoor, geen twijfel daarover. waarin uh, uh, wij uh, bestuurlijk wel afhankelijk zijn van uh, twee uh, zeer christelijke partijen. En ja. de SGP in het bijzonder, dat ja. is een, uh, een mini-partij. Bijna de basis van Nederland. Hè? Ja, ja. Het, het zegt ook wel iets voor ne over Nederland. Je kan het ook positief uitleggen. Het is knap dat het zo kan dat die partijen het met elkaar uh, kunnen uithouden. Maar het is ook we... knap dat dit land wetgeving heeft op dit gebied die nummer één is in de hele wereld, zeker. In, de, in de fatsoenlijke zeker. democratische wereld... is de leven- en doodwetgeving. Ja, de we Belgen zijn nu de runner-up, hè? Geregeld door de 81-jarige leeftijdgenoten, mevrouw Borst. Ja, zeker. d is die 66. Uh, zeker. Over D66 gesproken en over Pechtold gesproken... Uh, die is uh, wel heel erg voor een federaal Europa. En dan komen we op Europa, want er komen nog andere verkiezingen aan, Kees. En dat zijn de Europese verkiezingen. Uh, in een tijdperk waarin het anti-euro-sentiment nog nooit zo groot is geweest. Nee. Zelfs niet in een van de grondleggende landen, Nederland. Nee, dat is natuurlijk het rare. Nederland is overigens, als je dat eens terugleest... niet altijd als land heel positief geweest over Europa. Er zijn ook wel momenten van grote twijfel geweest. Dat komt ook omdat Nederland een, in de kern natuurlijk een Calvinistisch land is. En vaak en veel geregeerd is door Calvinisten. En Calvinisten hebben altijd gezegd, die hele Europese Unie is een katholieke uitvinding. Dus daarom is er altijd, door de zuidelijke landen, Italië Spanje, die er maar een beetje aan rotzooien. En daardoor zit er altijd een beetje een gevoeligheid tussen de ja. Europese Unie ja of nee. Maar de, de grote pleitbezorgers van de Europese Unie, ook in de Nederlandse politiek, die hadden de oorlog meegemaakt. Dat geldt ook voor jou. En die ja. hadden één. Ja. Ik, bedoel, ik hoor het Wim Kok nog zeggen. Een keer toen, in het jaar waar dat Nederland voorzitter was van de Europese Unie, 1997. Uh, I had a dream, zei hij, uh, Martin Luther King naar. Uh, namelijk nooit meer oorlog. Ja. Dat was een leidende gedachte. Inmiddels is de uh, generatie politici aan het roer. Een generatie die die oorlog niet heeft meegemaakt. Is dat van grote invloed? op dat anti-euro-sentiment, denk je, Koos? Ik denk dat dat van invloed is. Zeker, ja, Dat hoort er zeker bij. Ja. Die oorlog is door die mensen, die veertigers van nu... volgens mij zijn alle Kamerleden ergens in de veertig... op dit moment, als je ze ziet tenminste... Zeker. Uh, die, hebben daar, die gaan daar niet meer op in, op dit soort uh, sentimentaliteit... dan noemen zij dat, geschiedenis. U kunt het ook die is idealisme geschiedenis noemen. geworden. En die zeggen, nou ja, dat Europa, uh, dat moet niet verder uh, federaliseren... Willen zij niet. Ik denk dat die federalisten ook een enorme nederlaag tegemoet gaan. In alle landen in de komende, bij de komende verkiezingen. Hoe kijk jij daarnaar? Als iemand die het bombardement in Rotterdam... Nou, ik was een, een hartstochtelijke federalist uh, in mijn jonge jaren. Was of bent? Nou, ja, nog wel een beetje. Maar ik voel ook wel aan dat... Ja, nu, wat ik niet begrepen heb is het alsmaar groter maken van het Europa. Gisteren zei nog iemand, dat hebben wij, Mart en ik... nog op school geleerd vroeger, Europa eindigde bij de oeral. En ja. daar begon Azië. Moet je nagaan wat we dan allemaal nog eigenlijk... onder leiding van Van Rompuy naar, het, naar Brussel moeten halen. Ja. Het zijn er nu 27. Ja. Je krijgt een onbestuurbaarheid. Dus federalisten, dat wil ik best nog wel zijn... in mijn gedachten en in mijn dromen. Maar ja. je voelt dat het praktisch niet kan. De bestuurbaarheid is dan onmogelijk. Overigens komt zojuist via het ANP het bericht binnen... dat Spanje geen aanvullende noodleningen meer nodig heeft... uit dat de permanente Europese noodfonds ESM... Dat is dan nog een prettig financieel bericht ja, op de drempel van de nieuwe jaar. Madrid had eigen zak betalen. Hoor. <laughs> ja, maar die club staat ook diep in de schulden. Ja, dat maakt helemaal niks uit. Maar dat zijn jongens die 30, 35 miljoen per jaar verdienen. Ja, de Franse voetballers hebben willen staken tegen de socialistische wet van de president, ja. de miljonairsbelasting. Ja. De eerste die zeiden we staken, we voetballen niet, waren de voetballers. Ja. Van en Gerard Depardieu die opeens reus is geworden. Ja. <laughs> nou, dat soort, man. dat soort onderwerpen als inderdaad over Real Madrid en uh, moet er niet wat meer belasting geheven worden op die topinkomens van voetballers en die jongens van 18 jaar bij Ajax waarvan er volgens mij geen één is die minder dan twee ton verdient daar ook journalistiek misschien wat meer gaafwerk uh, gedaan zou mogen worden kijk nu Mart Smeets aan is het een uh, terechte gedachte over ik een vraag? denk dat daar wel, wel voldoende over gepubliceerd ja? en gezegd is vind je wel Nou ja, wat ik weet tenminste uit mijn omgeving ja hoor maar kijk, zolang er vluchtroutes zijn... zullen die vluchtroutes bewandeld worden. Hoeveel sportmensen er niet een bankrekening hebben... op de Salomonseilanden, of weet ik veel wat. Ja, we geven ze de mogelijkheid om het te doen. En er zijn altijd slimme mensen. Ik weet dat een heleboel van de topwielrenners... op een gegeven moment uitweken naar eilandjes... die wij niet kunnen vinden als wij de bosatlas opslaan. We kunnen ze niet vinden. En dan betalen ze 4% vermogensbelasting. 4 en wat doen wij? Ik heb geen idee. Maar in, ja, in ieder geval ja, een geval. heleboel meer. Ja? Dat werd ze aangereikt door allemaal hele slimme mannetjes. Met hele slimme pakjes en hele slimme mercedesjes. En zo zit die wereld in elkaar. Zo zit de wereld in elkaar voor iedereen die veel geld verdient. En of... um, ja, je zult dat... Of moeten accepteren, of je zal daar snoeihard tegenin moeten gaan. Jij wilt dat het journalistiek aan de elkaar gesteld wordt. Iets meer wordt. ontmaskerd wordt. Nou, maar wat, wat, wat kan je ontmaskeren? Je kunt nu zeggen van um, de, de, de renners die en die en die hebben hun geld daar en daar heen gebracht. En dan zeggen ze ja, het mag toch? Het mag. Nog twee minuten op de klok. Hoe gaan jullie vanavond met welke gedachten 2014 in als jullie je vrouwen zoenen? Dat wil zeggen één tegelijk hoop ik. Gedachten vanavond? Heb ik geen gedachten meer. <laughs> <laughs> ik moet er niet aan denken. Nee? <laughs> nou, nee, gewoon, joh, rustig. Gewoon rustig Daardige aan. aardige televisie wel. De Maassen. Theo Maassen is er. Ja. ja. En daarvoor zet Matthijs uh, nog even al die grappen van hem op een mobberijtje. Nou, daar zit hij kinderlijk om te lachen hoor. Koos zit voor de televisie vanavond. En, uh, Jij, Jij zit voor de televisie vanavond? Nou, ja, een de, deel van de avond zeker wel, ja. Ik weet niet of ik naar de televisie ga kijken. Ja, dat kijk ik nooit naar. Dus waarom wel op zo'n. Nou, ja, dus het zou wel een stukje kunnen zijn. Maar ik denk dat we ja, elkaar even aankijken en roepen: van... Nou, weer een jaar en laten we er volgend jaar wat van maken. En vreselijk. Dus geen hoogdravende gedagen? Vreselijk, verdachte. vreselijk down Ja? Ja, geen, ja. Uh, geen grote maaltijden, geen, uh, geen extra vette appelflappen. Uh, nee, no. gewoon. In Rotterdam hebben ze de beste oliebollen, ja, ja, daar gaan we niet naartoe vanavond. Kees, <lacht> Nou, ik weet in elk geval zeker dat ik ook dit jaar het vuurwerk niet in de hand hou. Nee, ik ook niet. <lacht> en uh, dat ik ook uh, deze avond zal denken dat volgend jaar heel spannend wordt... en dat ik het allemaal heel anders ga doen, net zoals al die andere mensen. En dat zou in dit geval misschien zomaar zo kunnen zijn. En ik ben heel erg benieuwd naar Radio 1, wat morgen totaal op de schop gaat... waar allemaal andere programma's komen en ja. andere stemmen in de hoop dat de luisteraar blijft luisteren. En dat hoop ik vooral. Juist, want jullie verdwijnen met uh, troskamerbreedte later op de zaterdagmiddag? Na de zaterdagmiddag, Half vanaf één uur. Twee? Ja, van, nou, nee, we, vanaf één uur zitten wij wel klaar. hangt een beetje van de nieuwslezer af. Als die het kort houdt, dan de beginnen meester, De meeste nieuwslezers kunnen dat... <hijen> maar nog twee, twee uur zaten <hijen> er, er, op middag altijd. Dan kan je beter op de visserijband gaan s'nachts. Nee, Koos, uh, we gaan het toch proberen. Goed zo. Goed. En uh, mijn collega's Jurgen van den Berg en Guylaine Plag... die zitten hier morgen op deze stoel. Want dan begint het nieuwe programma De Ochtend van de kro NCRV. CRV, Waarmee wij komen aan uh, het einde van de allerlaatste Goedemorgen Nederland. We delen het de afgelopen vijf jaar hier op Radio 1... tussen half tien en half elf. Uh, daarvoor zaten we ook nog in de middag... Um, het is ook mijn afscheid hier op deze zender. Uh... Ik uh, moet u zeggen, uh, dat vind ik heel erg jammer. Maar, uh, van vanaf nog niet, Sven. Nee, zeker. Uh, want vanaf 27 januari. Uh, u... 2.0. Uh, ja. <laughs> kunt u kijken naar 1 op 1 om half 9 samen. S avonds, uh, samen met Eva Jinek oh. uh, op, uh, op Nederland uh, 2. Wat is er, Mart? Nee, uh, oké. Okay. Uh, wij uh, hebben de afgelopen jaren geprobeerd om een programma voor u te maken. Uh, met een afwisseling van scherpe vragen. En uh, ook vooral een knipoog. En dat er iets te lachen viel met een beetje energie in de ochtend. Dat hebt u te uh, de luistercijfers en onze uh, reacties die wij binnenkregen... Uh, zeer gewaardeerd. Ik dank u zeer voor het luisteren. We hebben het al die jaren heel graag gedaan. Ik dank Koos Postema voor zijn komst. Ik dank Marts Smeets voor zijn komst. Kees Boman ook. Fijn te zijn geweest. En ik wens jullie allemaal een fantastisch 2014. Mooi. Zelfde. wederzijds Nu ja. voor de laatste keer. Het NOS-journaal, althans uit mijn mond... Hier is oh nee, ik, ik wou Jan van der Put al aankondigen... maar ik moet natuurlijk eerst nog even naar Jeroen Wielaert... want oh ja. die hebben een extra lange uitzending met Lijn 1 vandaag. Anderhalf uur lang, samen met Naida in een gele bus. Met wie? Op de bank, Jeroen. Dat uh, gaat Naida zometeen vertellen. Ik uh, zal alvast maar de locatie verklappen. Zodat iedereen nog kan komen naar De neuden. Midden in Utrecht, prachtig plein, staan we bij de oliebollenkraam. Die uh, door de lokale kant, de ADUN, als slechtste is getest. Maar uh, daar <lacht> de Klandisi, uh, <lacht> heeft de clanditie geen enkel probleem mee. Want er staan veel mensen hier voor die oliebollenkraam. Op De neuden. voor Anderhalf uur, lijn 1. De bus. Dit van is de 1 Dan nu dus uit mijn mond voor de laatste keer. Het nos journaal Iris Jan van der Putten. Sven, bij gevechten in Congo zijn gisteren zo'n 100 doden gevallen. Dat meldt de Congolese regering. Rond de hoofdstad Kinshasa raakten aanhangers van de zelfbenoemde profeet Paul Joseph mukong slaags met het regeringsleger. En de rebellen vielen onder meer het vliegveld van Kinshasa en het gebouw van de staatstelevisie aan. En ook in Lumbumbashi werd gevochten. De curator van het aluminiumbedrijf Aldel in Delfzijl... ziet op dit moment geen mogelijkheden voor een doorstart van het bedrijf. Gisteren werd de aluminiumsmelter failliet verklaard. Meer dan 400 mensen staan op straat. Geweld tegen hulpverleners moet zwaarder worden bestraft... vindt Korpschef Bouwman van de Nationale Politie. Volgens hem is dat de uitkomst van het maatschappelijk debat over geweld. En eist het OM zwaardere straffen. Bouwman zei dat rechters de mogelijkheid hebben... om zwaardere straffen op te leggen... maar hij wil zich dan weer niet uitlaten over individuele vonnissen. En in Argentinië zijn burgers de straat opgegaan... om te protesteren tegen de aanhoudende stroomstoringen in het land. Op sommige plekken is al twee weken lang geen elektriciteit... en de betogers eisen dat de regering garandeert dat er weer stroom is. En dat zijn de hoofdpunten. Geen verkeersinformatie, het is rustig op de weg, dames en heren. Ik wens u nogmaals een geweldig 2014 goede jaarwisseling. Doe rustig aan met vuurwerk en oliebollen. En heel veel plezier nu met anderhalf uur lang Lijn 1. Dit is Radio 1, NTR, Lijn 1. Goedemorgen vanaf de neude. Zendtijd, luisteraars. Zendtijd, zeg ik u vanuit Utrecht. Lijn 1 heeft vandaag anderhalf uur, omdat het ook alweer de laatste uitzending is. Bedankt aan Robert Leenheers... eindredacteur van de Gids van de VARA... voor deze wonderbaarlijke ruil. In de laatste lijn 1... doen wij niet aan zendercoördinator... bashing, want... Laurens Borst is zo welwillend geweest... om ons het programma in 2013... gewoon te laten voortzetten... op dit tijdstip. Met succes, want de luistercijfers... werden steeds beter. Maar... Vanaf morgen is het overdag aan de NOS en de omroepen. We hoorden net al iets van Sven. Maar de bus stopt niet. Want de NTR gaat door de week elke dag de straat op... tussen 8 uur en half 9 s'avonds met het programma 1 op straat. In deze speciale Lijn 1 uitzending maken we balansen op... en kijken we vooruit naar 2014. Waar moet het heen met het land? Naida, wie hebben we allemaal te gasten over? Ja, Jeroen, komend anderhalf uur een indrukwekkend lijstje. Ik noem ze even op tegenover mij. De nieuwe directeur van Sociaal en Cultureel Planbureau Kim Putters. Maarten van Rossum hebben we ook in de uitzending. En Alaid Wolsen, nog even burgemeester van Utrecht. Het is zijn laatste dag. En ook hij zit al op een klapstoeltje bij ons in de bus. Bert Wagendorp is er ook, columnist bij de Volkskrant. En hij fungeert anderhalf uur lang, zoals we dat noemen, als sidekick. En de andere sidekick is mijn favoriete... Ex-hoofdredacteur van de Opzij en binnenkort is ze de VN-vrouwenvertegenwoordigster voor Nederland, Margriet van der Linden. En ook zij is anderhalf uur bij ons in lijn 1. Willem Vissers hebben we straks ook, voetbalhoofdman van de Volkskrant. En die komt praten over onder andere de diversiteit van mondiale voetbal. Rob Oudkerk, dat wordt de nieuwe presentator. Eind van de uitzending gaan we aan Rob vragen wat hij nou precies gaat doen met die nieuwe lijn 1, oftewel 1 op straat. Uh, wie hebben we nog meer? Jaap Stalenburg, manager Corporate Communicatie TV en Verzekeringen. En we hebben een jonge artiest, een van mijn favoriete artiesten, ongekend talentvol. Hij is schrijver, artiest, dichter en ga zo maar door. Massie Hoetak. die hoort u eind van de uitzending. Ja, en we hebben live muziek vanuit de bus in Utrecht met broeder Dieleman, Bob en Igor Vermeulen. En zoals we altijd, luisteraars, ook u doet mee. U kunt ook vandaag gewoon bellen 0800 1121. Twitter kan ook, hashtag lijn1. En mailen kan natuurlijk ook lijn 1ntrnl Laat het ons weten, waar gaat het heen met het vaderland in 2014? Wat zijn uw zorgen en uw dromen? Muziek. Live. Doe het hier, man. Pasenplanken graven we Alles wacht op wat er komen haalt En wat de lucht op ons loslaat En het komt als sneeuw het komt als sneeuw En het komt Sneeuw. En in de wolken ligt het klaar, het straks zal ons kwaad. En alle ogen zullen zien. Want leg dat duide raar mijn En het komt als sneeuw. Het komt als sneeuw. En het komt als sneeuw. Dan weet iedereen, hoe het zit, en al wat rot is, dat wordt weg, als sneeuw. Broeder Dinselman, <applaus> voor de derde keer bij ons in de bus in lijn 1, voor de eerste keer op de Schelling, Dana Bresken, zijn nu op de Neu in Utrecht. Een, een man met toekomst, hè? Ja, wij gaan, jij komt, de toekomst kom jij in ieder geval in, de, in dit half uur nog terug, aan het eind van dit half uur eh, Toekomst, eh, verleden, balansen eh, Dat gaat gepaard met een enorme tegenstrijdigheid eh, aan cijfers en onderzoeken En dat gegeven was ook het onderwerp van de oudejaarsconference van Maarten van Rossum We hem graag in de bus gehad, maar het is nog een beetje te vroeg voor hem zo ochtends om half elf Dus ben ik gisteren bij hem op bezoek gegaan Maarten van Rossum ja, volgens uh, onderzoek is 30% van de Nederlanders ernstig chronisch ziek. Ik moet zeggen, ik heb natuurlijk even gekeken wat de criteria zijn... om ernstig chronisch ziek te zijn. Uh, ik kan tot mijn vreugde melden dat ik ook ernstig chronisch ziek ben... en toch nog vrij redelijk functioneer. Nou ja, dit is typisch zo'n zo cijfer waarbij je dan toch denkt... misschien moeten we dit met een korreltje zout nemen... Eh, er waren allerlei andere cijfers natuurlijk dat de Nederlandse bejaarden... die waren niet alleen eh, teleurgesteld over alles wat over hen heen gekomen is... de afgelopen jaar, maar die waren vooral ook boos. En, nou ja, het was een hele opsomming van zaken, waardoor je denkt van... oh jee, de stemming is belazerd, we zijn allemaal doodziek in Nederland. Eh, waar moet dat eigenlijk heen? En toen kwam het recente rapport van het SCP... van het Sociaal Cultureel Planbureau uit en daarin werd opgemerkt dat onderzoek aantonen dat 85% van de bevolking gelukkig tot zeer gelukkig was. Wat, hè? Waardoor je al kunt uitrekenen dat een deel van de zeer ernstig chronisch zieken... zeer gelukkig moet zijn. Dat kan haast niet anders gezien de cijferopstelling. opstelling. Nou moet ik zeggen dat ik tussen al die cijfers... ook dit cijfer denk ik moet je met een korreltje zout nemen. Ik zie onwaarschijnlijk dat 85% van de bevolking gelukkig tot zeer gelukkig is... Wat doen we dan met echtscheidingen en allerlei andere normale levenselenden waar niemand aan ontsnapt? Dat is een beetje merkwaardig. Dus de vraag is, eh, moeten we deze cijfers zo serieus nemen? Het is natuurlijk allemaal tot op zekere hoogte gerelateerd aan de crisisjaren die we doormaken. Maar ten aanzien van de crisis zou je moeten zeggen dat Nederland eigenlijk het kneusje is van de landen die het heel goed doen. En dat hebben we volledig 100% aan onszelf te danken. Namelijk aan een half jaar hypothecair beleid, wat we jarenlang gevoerd hebben, in feite tot op zekere hoogte tegen beter weten. In. De vraag is natuurlijk, hoe dramatisch is dat eigenlijk? Niet zo, naar mijn idee. Ik geef toe, als je als 55-jarige man ontslagen wordt in Nederland en je gaat solliciteren onder de huidige omstandigheden, is de kans, las ik in de krant ook, dat je een nieuwe baan krijgt minder. Dan 5%, dan zit je met een groot probleem. Je krijgt een tijdje ww en dan val je in de bijstand. En dan moet je hopen dat je vrouw nog wel een baan heeft. Dus ja, er zijn wel verliezers in dit spel. Maar over de hele linie moet je toch constateren dat Nederland eigenlijk een vrij goed functionerend land is. Dat Nederland, als je even naar de cijferopstellingen kijkt, nog steeds uh, een van de allerrijkste landen van de Europese Unie is. Het gezelschap van de Europese Unie doet het ook wereldwijd weer. Heel redelijke feiten. Dus. Moeten we wel zo verschrikkelijk somber gestemd zijn over alles? Is daar, zijn daar eigenlijk wel goede redenen voor? Dat is, dit wordt nooit, komt nooit meer goed. De toestand is hopeloos. De fatsoenlijke armoes, het enige wat, wat nog mogelijk is. Dat soort van redeneringen. Deels is het te verklaren met de menselijke psychologie. Maar als we Nederland, als we het comparatief zien... als we Nederland vergelijken met andere landen... dan moet je zeggen, dan zijn wij er nog niet zo slecht aan toe. U hoorde het betoog van Maarten van Rossum. Tegenover mij Kim Putters, directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau. Wat vindt u van het betoog van Rossum? Nou, ik, ik, ik... ik ken hem heel erg en ik vind eigenlijk dat hij zelf al wel antwoord op zijn vraag geeft. Het gaat natuurlijk bij de cijfers altijd om de vragen achter de cijfers uh, over hoe het met Nederland gaat... En percentages zijn één ding. Maar wat hij zelf denk ik aangeeft is dat er, volgens mij zijn er twee dingen die er wel heel duidelijk uitspringen. Dat is dat de onzekerheid onder Nederlanders is toegenomen. Over baanbehoud, over inkomensverlies, over hoe de toekomst eruit zal zien. Dat de kinderen het niet automatisch beter krijgen dan dat je het zelf uh, op dit moment hebt of hebt gehad. Dus die onzekerheid, dat is één ding. En dat spreekt ook uit het verhaal van Van Rossum. Het andere is denk ik ook de Onmacht die veel Nederlanders voelen om die situatie te beïnvloeden. En het gevoel dat politici, bestuurders ook niet altijd het goede doen, het goede beslissingen nemen om dat te beïnvloeden. En die twee dingen, ja, die voeden een zekere somberheid en een zekere pessimisme onder de Nederlanders. En is het een ten recht, het, het, uh, terechte onmacht of is het eigenlijk on, ja, niet terecht en zouden we wel degelijk iets kunnen doen? Nou, ik denk dat er wel heel wat aan de hand is. Kijk, er verandert op dit moment veel in de samenleving. We decentraliseren naar de gemeenten. Die krijgen meer taken op het gebied van zorg, jeugdzorg, arbeid. Uh, dus dat betekent dat daar de lokale democratie, om maar één ding te noemen... Mm -hmm. een ongelooflijk belangrijke rol in 2014 in gaat spelen. Er komen gemeenteraadsverkiezingen aan. Die gaan echt ergens over. Veel meer dan veel mensen nu beseffen. En als burger ja, wil je daar denk ik ook enige invloed op hebben. Niet alleen op het beleid, maar ook gewoon op de hoe de zorg georganiseerd is... voor je ouders, op het de pleeghuis, de school. En dat zal in de komende tijd steeds belangrijker worden. En ik denk wel dat daar een terecht uh, ongenoegen bij veel mensen zit. Daar weinig invloed op te hebben op dit moment. Maar dat geeft ook wel weer meer verantwoordelijkheid. Want dan kun je niet meer alleen maar als burger langs de zijlijn een beetje met je kanker om het maar zo te zeggen. Maar dan zul je ook zelf iets moeten. Gaan we dat doen? Worden we actiever? Nou, Gaan nou we er ons... Tegenaan bemoeien? Nou, veel mensen doen het hè. Kijk, het interessante is, in 2013 is toch ook wel dat woord participatiesamenleving naar voren gekomen. Hè? En dan krijg je de vraag naar voren van doen we het dan nog niet? Nou, we doen het met z'n allen volop. Zeven van de tien Nederlanders, om nog maar even een cijfer erin te gooien. Zeven van de tien Nederlanders doet al aan vrijwilligerswerk. En dan heb ik het over mantelzorg, maar ook in verenigingsverband, sport of op alle andere mogelijke manieren. En dan heb ik het dus nog niet eens over betaalde arbeid. Uh, de arbeidsdeelname van vrouwen en van ouderen is in de afgelopen jaren toegenomen. Dus we participeren op alle mogelijke manieren... en we nemen ook verantwoordelijkheid, maar ik ben het met u eens... Um, de, het beroep daarop zal groter worden in de komende tijd. Margriet van der Linde, Nou, de participatie van vrouwen als het werk gaat, om, om werk gaat is toegenomen. Het is nog niet zo dat ze zichzelf daarmee kunnen bedruipen... de zogeheten economische zelfstandigheid... Maar ik heb me ook enorm verbaasd over dat begrip participatie in maatschappij. Wat je terecht zegt, uh, Kim, ja, dat doen mensen al volop. Bovendien uh, zit er ook nog wel een gevaar achter... als we het bijvoorbeeld weer over vrouwen hebben... en deelname aan het uh, arbeidsproces. Ja, die zorgen in de meeste gevallen toch nog het meest voor kinderen. Nou wordt er ook nog een beroep gedaan op, ik denk uiteindelijk vrouwen... om voor ouderen te gaan zorgen, voor hun buren. In de praktijk, meer te is dat zo? Ja, dus... Het gevaar dreigt achter dat mooie begrip: he, van gaat het met elkaar weer eens uitzoeken. dat uiteindelijk vrouwen weer minder zullen gaan werken, omdat ze meer gaan zorgen. Het gaat dus inderdaad niet vanzelf. Het overgrote deel van de mantelzorgers is 45 plus en vrouw. En vaak ook nog afkomstig uit verzorgende beroepen. Ja. Dus je ziet dat de druk op de schouders van die groep enorm toeneemt. En vandaar ook net mijn oproep naar gemeenten, naar het lokaal bestuur... die daar een belangrijke verantwoordelijkheid gaan krijgen... om ervoor te zorgen dat die groep groter wordt. Dat het niet alleen op de schouders van vrouwen terechtkomt... en dat er ook regelingen zijn, ik noem maar wat, zorgverlof... andere soortige manieren om ook die zorg voor naasten mogelijk te maken. En niet alleen door vrouwen, ook door mannen. Ja. Bert Wagendorp zit ook hier. Bert, wat vond jij van het betoog van uh, Maarten van Rossum? Nou, ik het denk gaat dat, goed met Nederland. Ja, daar ben, ik het, hij, daar ben ik het in grote lijnen mee eens. Uh, die 85% waar je het over had, is zelfs nog iets hoger volgens mij. Is 89. Uh, mens, ja, ja. Mensen die, vinden dat die, die hun uh, gezondheid en hun uh, activiteiten een 8 of hoger geven. Dus dat is, uh, dat is hoe voel je je en wat doe je. De twee belangrijkste vragen die je altijd aan iemand stelt. En dan is dus een heel hoog percentage van de mensen vind, is daar zeer tevreden over. Ik denk alleen dat wij op dit moment in een, uh, in een, in een soort kanteling zitten. Die participatiesamenleving, daar is natuurlijk veel lach, uh, lacherig over gedaan. Uh, maar het, het staat voor iets, iets anders. Dat is denk ik dat we misschien wel uh, teruggaan naar een iets normalere situatie. We hebben decennia gehad waarbij de burger is geleerd, ook door de overheid zelf, om heel erg zijn vertrouwen op die overheid te stellen. Mm -hmm. En nu uh, gaan we terug naar een situatie die in veel andere landen al, al langer bestaat, waarin er wordt gezegd van ja jongens, jullie moeten niet meer... Alle, alle heil van de overheid verwachten. Maar je zult het uh, uh, vaker zelf moeten gaan doen. Mm. En dat is iets. Dat, dat, dat vereist een, een andere, uh, uh, andere instelling. Maar een andere mentale dat dan? instelling. kunnen wij, zoals dat, wij dat met hier. Nee, maar Grietje jij nee, zegt nee, dat, dat kunnen wij niet. niet. Dat is eigenlijk een soort gedragsleer om het de burger uh, weer aan te leren en om het elkaar ook aan te leren. Ik had vanmorgen een gesprek met iemand, toen ging het over snijden in de uh, kinderbijslag. Hè? Nou, iedereen schreeuwt moord en brand. Nou, dan moet ik weer minder gaan werken. Waarom? Ga meer werken. De overheid betaalt het niet hm. meer. Er is gewoon geen geld meer voor. Hm. Waarom is jouw keuze minder werken? Om wat... Ja, voor wat eigenlijk? Je moet elkaar dus aanleren. Ga meer werken. Dan ja, kan je het is, zelf betalen. Dat is die kanteling, denk ik. Ja. Dat het daar weer uh, gewoon meer van bewust bent. En Rutte zijn. denkt dat dat uh, met het knippen van je vingers voor elkaar is. Door te roepen: koop een auto. Maar ik even bedoel, terug dat naar is de ook cijfers. een afgelopen jaar. Zo werkt ja. het niet. Maar Griet, jij zegt meer werken. De man van de cijfers. Kim Putters, directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau. Wat zeggen de cijfers? Is er straks in 2014 meer werk? Uh, nou, de economie trekt iets aan. De kanttekening die ik daarbij wil maken... is dat dat niet meteen voor meer banen zal zorgen. Want bedrijven reorganiseren. Er worden nieuwe technologieën ingevoerd. Dus mensen die nu hun baan kwijtraken... zijn er niet automatisch zeker van dat dat terugkomt. Dus dat zeggen de cijfers. Um, maar ik denk dat uh, het, het waar is... dat we op een andere manier moeten gaan nadenken... over eigenlijk het inrichten van je leven. Over werken, over zorgen. Dat geldt voor mannen, ja. dat geldt voor vrouwen. En die tijd van, van vroeger dat dat allemaal zo geregeld was... en dat de overheid er ook voor zorgde dat als je het even niet kon, dat dat uh, waargenomen werd, die is voorbij. Maar ik wilde wel ook een ander punt uit de cijfers bijleggen. Uh, de aandeel van de kwetsbare groepen in Nederland, dan heb ik het over alleenstaande vrouwen, uh, eenoudergezinnen, niet uh, westerse allochtonen, daar stapelen de problemen zich wel. Op het gebied van armoede, op opleidingskansen, uh, gezondheidsachteruitgang. En die groepen, ja, die trekken dat niet automatisch. Het is mm -hmm. niet zo van, neemt u maar meer verantwoordelijkheid en dan komt het wel goed. Daar zie je echt, Dat zie je ook in een stad als Utrecht, daar kan misschien de burgemeester ja. ook iets over zeggen, daar gaat het niet vanzelf. Daar moet je wel iets voor Krijgen we dan een grotere tweedeling in de samenleving? Nou, per saldo, daar komt denk ik ook dat geluk uh, vandaan... zitten we op een veel hoger niveau van geluk, kwaliteit van leven, gezondheid... noem het maar op, dan ooit tevoren. Maar de verschillen met die kwetsbare groepen die ik net noem... dat is ongeveer 6% van de Nederlandse bevolking, die nemen wel toe. Dus de achteruitgang bij die groepen gaat sneller dan bij andere groepen... Maar Per saldo, ja, je kunt nog maar het beste in een land als Nederland geboren worden. Want ja, maar weet dat je, bedoel, dat is als iets doen dooddoener. Want ja, dan, dan kun de, je dat 50 ja, jaar lang blijven roepen <laughs> ja. en intussen op onze nee, lijn zitten. Dus, ik leg er dus wel de vinger bij, ik maak me wel zorgen over de achteruitgang en met name dat bij een aantal groepen die achteruitgang veel sneller ja. gaat dan bij andere groepen. Dan even, want Margriet, jij zegt het al: van nou, dat kunnen we helemaal niet, want we willen helemaal we niet meer werken. Oh, uh, nou, we, we, we, we, we, we dat gaat wereld. over precies het deel hè, van, van werkende vrouwen, zeg maar even toch wel weer 3 miljoen uh, in Nederland. Jij wil wel meer werken. Nog Altijd meer. al gedaan. Maar misschien uh, ben ik ook niet het beste voorbeeld. Nee, dit gaat echt om een, een groot deel van Nederland. Hoor. De ja. Drie miljoen maar vrouwen. Maar mijn vraag is, wie gaat balans, ze dat balanceren, nog even, Balancerend op de armoedegrens. Als er iets uh, onverkwikkelijks in hun leven gebeurt. Ja. Wat in de meeste gevallen, zei Maarten van ook, wel eens gaat gebeuren. Ik bedoel, Als daar uh, dus iets gebeurt... dan is de keuze vaak ja, terug naar af. Zeg maar even het jaren 50 model. Dat is nou precies niet wat de overheid wil. Maar volgens mij moeten we dat elkaar dus aanleren en de overheid ook al een beetje, en de gemeentes... om dat wel te gaan doen. En dan heb je het nog over die 6%. procent... dat de, de, de deling in de maatschappij groter wordt. Die zeggen, ja, is maar 6%. procent. zijn nog heel veel mensen. Ja, en daarvoor moet dus ook begrip voor ontstaan... dat de overheid en de gemeentes daar iets extra's voor doen. En niet meteen zo van, oh ja, die allochtonen... of die vrouwen of die hoofddoeken, laat maar gaan. Ja. Nee, die hebben dus iets nodig. Even over die allochtonen, nog een ander cijf cijfertje. Kim Putters, de recente cijfers zeggen... Nederland wordt steeds milder ten opzichte van alle getonen. Als ik denk aan mijn Zwarte Piet discussie, dan ja. denk ik... nou, die mildheid was ver te zoeken, lieve mensen. Maar wat zeggen deze cijfers? Nou, ook daar... Kijk, het gaat ook om het, het verhaal achter Spanien. de cijfers. We, we, we hebben bijvoorbeeld ook gisteren uh, uh, een rapport uitgebracht... waarin we de visie op de Oost-Europese arbeidsmigranten... nog een keer voor het voetlicht hebben gebracht. Hè. Bijvoorbeeld de Bulgaren, de Roemenen en de Polen. En daar zie je weer heel veel negativiteit. Dus ook dat beeld, dat ligt gemiddeld. Maar het klopt wel dat Nederlanders over de hele linie... daar iets milder over geworden zijn. Bert Wagendorp? Ja, uh, schuiven we niet met, uh, met onze uh, groepen ja. en onze, onze uh, weerzin tegen bepaalde groepen. Ja, dat heb je volgens mij altijd al uh, gezien in Nederland. Wat dat... vind je zelf? Schuiven we? Nou, we schuiven ja, we, we schuiven een beetje van Marokkanen naar Polen. En dan, en dan nu zijn het, de. Polen werken nu heel hard, hè, hebben, we, hebben we vastgesteld. Vandaar... Dus nu komen de Bulgaren weer. Die komen onze... ja. nou, wat wel belangrijk hierbij is, is ook beeldvorming. Hè? Waar ik me wel enigszins aan geërgerd heb, is dat per 1 januari, per morgen, vervalt die vergunning voor de Oost-Europese arbeidsmigranten... de Bulgaren en de Roemenen... Uh, om in Nederland te komen werken. Het is gewoon niet waar dat het vervallen... van die vergunning voor de Polen... in één keer op 2 januari... tot heel veel meer Polen heeft gezorgd. Over de hele linie genomen... zijn er meer Polen naar Nederland gekomen... dan we ooit hadden gedacht. Maar dat hing niet samen met het vervallen... van die tewerkstellingsvergunning. Dus de gedachte dat er morgen of overmorgen... ineens bussen en bussen vol met Roemenië... hier voor de grens staan... Dat is echt idioot. En dat is bangmakerij. En dat voedt denk ik ook weer de beeldvorming over deze groep mensen. Tot slot, voordat we live naar muziek gaan. Uh, Kim Pitters, wat is waar jij je als het gaat om cijfers het meest zorgen over maakt? Heel kort. Eigenlijk uh, toch wel onmacht. Ik denk dat bij veel burgers het gevoel uh, bestaat... weinig invloed te hebben op de politiek, op het bestuur... en op hun eigen leefsituatie. Dus eigenlijk zou mijn punt voor 2014 wel zijn... dat te midden van alle veranderingen waar we in zitten... er ook echt een agenda voor de democratie moet komen. Voor de lokale democratie. Jullie praten zo meteen met Aleid Wolfsen. Nou, die was een gekozen burgemeester. Waarom dat u net met de microfoon daar bij mij naast de oliebollen staat... over de ik oliebollen? We gaan naar de Live muziek en dat is Broeder Dieleman vanuit de bus in Utrecht. Hier komt een nieuwe zeven jaar, niks is meer zoals het was. Ik zie het aan de nieuwe kleuren en aan het nieuwe gras. Hier komt een nieuwe zeven jaar. En ik drink op de volgen van You You Hier komt een nieuwe zeven jaar Niks is meer wat is geweest Ik voel het in me groeien Ik voel het ik zit vol met hest. Hier komt een nieuwe zeven jaar. En ik drink op de Ik ben weer wat minder blind. Wat is een prachtig kind? Wat is een prachtig kind? Ik ruik citroen in de wind. Ik komt de nieuwe zeven jaar? En ik drink op de volgende van jou. Broeder Dieleman, jij treedt vandaag nog op in Rotterdam, begrijp ik? Nee, nee, nee, nee. Maar je moet nog naar Rotterdam. Ik ga de haak gewoon langs. Ja. En waar ben je volgend jaar overal te zien? Uh, 8 februari in Zaamslag. 8 februari je al kijk. in Zaamslag. Een ja. nieuwe EP is uit? Klein zieltje, yes. Ja. ja. Maar goed, je ster is wel gestegen. Begin van het jaar stond je op Noordenslag. En daarna bijvoorbeeld al voor lijn 1 in de bus in Ter Schelling. Met broeder Dienerman gaat het goed. Nog even, we hebben nog even tijd tot 58.16. Dan gaan we hier over de grote steden. Want over een half uur is, of, of na 11 is uh, Alijt Wolfse hier uh, te gast. Hoe is het met de grote steden straks, 2014? Is Utrecht een voorbeeldstad bijvoorbeeld? Nou, wat ik daarnet al zei is dat er een aantal... In de steden komen natuurlijk een aantal problemen wel samen. Uh, daar, daar krijgen de steden steeds meer verantwoordelijkheid... ook om daar maatregelen voor te nemen. Dus ik denk dat ze daar druk mee zullen zijn. Maar... Uh... Ja, het punt wat ik daarnet eigenlijk ook even wilde maken is... en dat zou de stad juist een voorbeeld van kunnen zijn... om te laten zien hoe je mensen ook wat meer invloed geeft op bestuur... op hun eigen leefsituatie, op de wijk, op de buurt. En juist de stad kan daar, denk ik, laten zien wat er nodig is. En ik vind eerlijk gezegd heel opvallend... dat bij geen, bijna geen van de politieke partijen in Nederland op dit moment... een echte stevige agenda voor democratie is. Terwijl er zoveel naar de gemeente aan taken en verantwoordelijkheid komt. Dus, nou, een, een burger... Burgemeester die door een referendum is gekozen. Misschien kan de volgende burgemeester van Utrecht daar ook een steentje aan bijdragen. Dat lijkt mij een hele mooie ontwikkeling. De week okay. van het Avro Radiotheater. Vijf Nederlandse theaterstukken. Net van de planken, nu al op de radio. Met vannacht.